Het is 7 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. De wereldeconomie zal de komende tijd minder groeien dan eerder verwacht... zegt het Internationaal Monetair Fonds. TMF gaat nu uit van een groei van 3,1% dit jaar en 3,8% volgend jaar. TMF zegt de hevigheid van de recessie in Europa te hebben onderschat. Verder valt in opkomende economieën als China en Brazilië... de economische groei de laatste tijd tegen. TMF roept ontwikkelde economieën op om minder te bezuinigen...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 Een derde botste op de stilstaande auto en sloeg over de kop. De vrouw in die auto raakte lichtgewond. De verplaatsing van prins Friso van het ziekenhuis in Londen... naar Paleishuis den Bosch betekent volgens een neuroloog... dat het accent nu op zorg en verzorging van de prins ligt. Verdere behandeling in het ziekenhuis is volgens de arts... kennelijk niet noodzakelijk meer. Deze zomer wordt bekeken of Friso straks in Nederland... verder wordt verzorgd of in Engeland, waar hij voor zijn ski-ongeluk woonde. In de gezondheidstoestand van de prins is geen verandering gekomen... Hij is nog altijd in een staat van minimaal bewustzijn. De tiende etappe in de Tour de France is gewonnen door argos Shimano renner Marcel Kittel. De Duitse was in een massasprint die eindigde in Saint-Malo... de snelste voor Greipel, Cavendish en Sagan. Het was de tweede etappe die Kittel won deze Tour. Het weer vanavond en vannacht helder. Morgen in het zuiden nog zon, elders ook wolken. Het wordt dan 17 graden op de wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, de avondspits is bijna voorbij. Nog een paar langere files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij Badmund 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en het Ringvaartaakproduct 7 kilometer. En de nasleep van een aanreding op de A58 Breda richting Tilburg tussen knopend Galder en Ulvenhout 4 kilometer. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben: 18.000 producten op voorraad.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast hoort s'nachts wolven huilen en olifanten trompetteren. En soms droomt hij dat een van de leeuwen is ontsnapt... die hij dan ergens in Amsterdam weer moet zien te vangen. En de enige mens die dat kan en mag meemaken... is de directeur van Artis Slans bekendste dierentuin... die 175 jaar bestaat. Hier is Haik Barian. Uw presentator is Jelly Brouwer. Is dat een uh, geromantiseerd verhaal, dat je die droom hebt? Nee, want uh, dat heb ik wel eens. Dat is een van de, de grotere angsten natuurlijk. Dat Badend is... in het zweet. Nou ja, dat niet zozeer. Maar wel, ja, ja, soms heb je, heb, je, heb je wel nachtmerries. En dit is er één van. Dat werd me laatst gevraagd en toen was ik goed nadenken. En ja, dat gebeurt dan. Er zijn natuurlijk momenten dat je. Ja, ik denk dat het met iedereen zo is. dat de, de nachtmerries zijn momenten dat je controle verliest. Dat er dingen gebeuren die je niet wil dat die gebeuren. Waar je angst voor hebt. En waar je dan angst voor hebt. En is het altijd hetzelfde beest dat het ontsnapt? Of wisselt dat? <lacht> nee, maar zo erg is het geen traumaat. <lacht> het is geen trauma. Het is trouwens één keer echt gebeurd. 1967 was het? Ja, met een. Uh... Met een leeuw, nee, met, met een. Uh, ook wel eens een uh, neushoor. Maar het is. Uh... Dat was een neushoor. Ja, dat is geloof ik de eerste keer. Of de, en ook de enige keer dat arts een dag gesloten is. Ja, he? ja. Ah, het gebeurt natuurlijk wel eens. Maar niet met. Een uh, uh, lemuur komt er wel eens uit of andere dieren. Maar. Uh, Zeg maar roofdieren en gevaarlijke dieren is, uh, is wat anders thuis. Er zijn de protocollen heel streng, et cetera. Maar het gebeurt natuurlijk wel eens dat er... Uh, uh, uh, een hond gaat ook wel eens uit je tuin of wat dan ook. Ja. Maar dat is meestal niet erg. En uh, herinner je je dat? dat, dat uh, was er toen een luipaard in 67? Ja, nee, ik herinner me dat überhaupt niet. Want je nee. was 13 toen. Ja. Ja, ja, nee, ja, dat herinner ik me niet. Haik is de naam. Ja. Uh, gespeld H-A-I-G. En dat is een Armeense naam. Ja, het, het leuke wel was altijd, als ik, want ik hoorde het net ook, verkeerd uitgesproken. De Armeniërs zeggen Hayas dan, in het Armeens. h r spreek je Armeens of ben je Armeens. En het bijzondere eraan is als je als kind zo'n naam hebt... die mensen in Nederland dan anders uitspreken. Dus, en ik was ook nog op B van Balian. Dus in de schoolklas, begin van het jaar, meestal de eerste... Dan was die leraar en elke keer weer in de middelbare school, uh, elke keer weer een andere leraar natuurlijk. Die moest dan. Dan deed hij zo zijn boekje open met die namen. En dan zag je hem even zo, of haar zo even naar achter. Tata. En dan werd het altijd stevast verkeerd uitgesproken. En dan. Was het gelijk 1-0? Dan kon je zeggen, dan kon je het corrigeren. Ja, en dan had iedereen je gezien en gehoord. Dat is dan wel weer. En een dat voor was wel Europa. belangrijk op die leeftijd, ja, geloof ik. Ja, ja, ja. En uh, het heeft geloof, geloof ik ook nog een speciale betekenis. Um, ja, het is in wezen de stamvader, uh, de naam van de stamvader van de Armeniërs. Uh, uh, dus ja. Mijn ouders hebben me zo genoemd. En ze is, hadden grootse plannen, begrijp ik. Nou, het is een. Uh, voor, uh, mijn vader was ermee, mijn moeder Nederlands. Uh, ze vonden het een mooie naam. Nou, je moest natuurlijk een naam hebben die, die ook wel in, in, in Nederland uh, te gebruiken is. Mm -hmm. Heel veel mensen ver Engelsen het. Komt natuurlijk door de whisky. Hè? Don't heek. be weak, ask for heek. Ja. Dus, en ook dan nog mijn achternaam Balian wordt dan heel vaak Heek Balian. Uh, mm -hmm. Mensen vinden dat wat. Uh, Merk je wel in Nederland natuurlijk. Uh, mensen vinden dat wel interessanter. Ja, als, ja. Je een, uh, als het een beetje Engelsachtig is. We zijn natuurlijk heel erg op het... Uh, Saxische -Saxi's -Saxi's gebied, gebied ja. gericht. Ja. En Haik uh, uh, was geloof ik een held. Hè? Niet alleen een stamvader, ja. maar ook uh, een mythische held. Ja, ja, ja voor de Armeen. Ja, als stamvader ook en als... Uh, ja, volgens mij ook zo zoon van de god Aram of zoiets. Uh, maar daar weet ik eigenlijk relatief weinig oh, van. Ja? ja? Nooit uitgezocht? <laughs> Jawel, maar dat vergeet ik dan weer. Uh, dus, eh, we zeggen de Armeniërs dat ze afstammelingen zijn van Noach. Hè, de, de, de, de Ark van Noach zou dan ook op de berg Ararat liggen... wat de Armeniërs eh, graaft daar ook naar elke keer. De Ark van Noach, daar en, zijn en, we al uh, dicht in de buurt van Artis. Da daar zijn we al <laughs> dicht, dicht in de buurt van Artis. <laughs> en dat is nu natuurlijk uh, door de Turken ingepikt... Mm -hmm. uh, dus dat kan je wel zien als je in Armenië bent. Uh, ik ben daar voor het eerst in 2002 uh, geweest, toen mijn kinderen groot genoeg was waren zelf nooit geweest. En uh, dan kan je dus zo naar die berg kijken. Dus dat is ook heel lastig uh, voor de mensen daar. Want ze zien die berg, die symboliseert waar ze vandaan komen, hun verhaal. Het en dan verhaal. kijk je daarnaar. En, maar je kan er niet dichtbij komen. Hmm. En je voorouders zijn gevlucht, hè? Ja, uit Turkije, uit, uit Turkije naar... Naar, naar Egypte, mijn, mijn, mijn, uh, van mijn vaders kant dan. En, uh, de eerste grote problemen voor de Ar Ar Ar Armeniërs, de eerste uh, moorden, begonnen in ja, 1897, 1898. En, uh, toen is mijn grootvader gevlucht. De, de Grote genocide is in 1915 geweest. Hm. Dat was eigenlijk voor de westerse wereld. Armeniërs zijn een christelijk volk. Het was het hm. eerste land wat het christendom als staatsgodsdienst... 300 na Christus aannam. Het zijn ook hele oude kerken. Het is een heel relaxed, leuk land. En Die zijn gevlucht naar Egypte. Naar Egypte. Mijn vader is daar geboren. Geboren en getogen Egyptenaar. Nou, nee... Nee? Armeniër? Voelt... Nee, zo voelt het niet. Want hij, nee. was natuurlijk, hij heeft daar een jaar of veertig gewoond. En uh, toen is hij naar Europa gegaan. ook. En hij blijft in de eerste plaats een Armeniër? Ja, en, en natuurlijk vreemd in, in een land. Ze mm -hmm. uh, we hadden wel een bedrijf daar. Een, een goudhandel. Daar zat mijn familie in. Maar je bent altijd uh, sowieso in Egypte. Dat zie je nu natuurlijk ook. Uh, de, de christenen daar uh, mm -hmm. horen er niet echt bij. De mm -hmm. kopten zijn natuurlijk al heel erg oud daar. Uh, maar je blijft altijd een buitenbeentje. En zeker als je daar naartoe, uh, zeg maar, emigreert of gevlucht bent. In, en en in de hoe tijd. is jouw band nu met Egypte? Nou, Want je is vader niet... is daar toch geboren en getogen, maar dat zeg je N verder niks. Niet bestaand. Dat... En dat nieuws er... volg je ook niet anders dan het andere N nieuws uit? Nee, maar helemaal niet. Nee, ik ben er ja. één keer geweest. Uh, We hebben een keer naar die winkel gekeken en mijn oom woonde er nog. Maar je moet je voorstellen: ja, het, daar is niets wat. Uh, ja, mijn vader is daar geboren en uh, mijn oom woonde daar. En, maar er is niets, uh, zeg maar qua emotie, ook uh, Arabisch. Ik ken een paar scheldwoorden. Uh, die komen uh, altijd goed van pas. Die komen altijd goed van daar houdt het uh, helemaal mee op. Ja, dus ja. de... de, de, de je bezoek aan Armenië was dan een emotionelere. Ja, ja want je vraagt je wel uit af, denk ik, zoals. Dat heb ik tenminste gehad. Ik denk dat heel veel mensen die zo half-half zijn. Of, uh, of hier geboren zijn, zeg maar, van een andere afkomst. Uh, je hebt natuurlijk die twee culturen. En dat heb je. Dus dat maakt het wel bijzonder. Dus je hebt wel. Maar wat ben je nou precies? Ja. Je bent niet. Uh, Helemaal Nederlands, voor een deel bij je Nederlands, maar je hebt ook dat, die andere invloed mm -hmm. die er gewoon is. Als ja. iemand, uh, als ik in, uh, in een ander land zou wonen, zouden mijn kinderen uh, ook die Nederlandse invloed hebben. Ook al spreken ze, zouden ze Spaans spreken. En uh, dat maakt het, uh, en daar zit je wel, denk ik, zeker als je, je afvraagt, hè, als je van, uh, van school komt, dan heb je zo'n periode. Ik denk dat je dat je als biologie altijd ziet die verschillende fases in je mm -hmm. leven? Dat je afvraagt: wat is je identiteit, Wat is je seksuele geaardheid? Mm -hmm. Wie ben je nou precies? Dan ben je wel nieuwsgierig naar die dingen. Toch en, ging je pas in 2002. Ja, ja, omdat ik ook achterkwam dat ik uh, maar eigenlijk. Uh, dat er ook heel veel andere mensen waren. Ja, noem wat het, dat was niet zo. Maar stel dat je. In Friesland geboren bent, of je bent van eh, mensen die in Zuid-Nederland geboren zijn en een zachte G hebben, die komen hier naar het noorden, die, die passen hun, hun spraak vaak aan. Mm -hmm. Die hebben natuurlijk datzelfde. Hè? Die culturen die liggen dan misschien niet zo ver van elkaar, maar ik denk die, die, die, uh, dat inwortelen in, in een andere cultuur. En het afvragen wie je nou precies bent... is denk ik meer een, een, een, een, een puur menselijk probleem uh, dan wat anders. Het nee. wordt lastig natuurlijk als die culturen heel ver uit elkaar liggen... religies en, en dat soort dingen. Uh, maar, dus ik zag ook al snel dat uh, ik niet de enige was. Uh, je vraagt je dan wel af wat het is. Dat mijn vrienden hetzelfde hadden. En ik uh, ben toen echt uh, vervent Europeaan geworden. Ik hm. ben ook tweetalig opgegroeid, ben ik nog steeds. Franstalig zeer... ook, hè? Ja, Frans Goed, sport... Deze Europeaan uh, werd de directeur van Artis. Dat is een lange <laughs> geschiedenis. En daarover spreken wij. Want Artis, uh, via het feest, 175-jarig bestaan. En toevallig ben jij sinds 10 jaar uh, directeur. Dus ook nog een beetje in een jubileum. Uh, Laten we even naar het dierennieuws gaan. Voorpagina nieuws van vrijwel alle kranten. De wolf. Nederland heeft weer een wolf. Althans, 98% zeker. Hè? Uh, Gaat jouw hart dan sneller kloppen als je dat nieuws in de kranten leest? Uh, ja, ik, denk dat, ik heb het niet gelezen, maar hij zal uit Duitsland komen, neem ik aan. Ja. Want, uh, je Twee ziet dagen natuurlijk... lopen, hè? twee dagen lopen, maar wolven uh, kunnen heel lang lopen. De wolven lijken natuurlijk heel erg op de, op de mens. Als je kijkt naar, naar dieren, de mens kan er eigenlijk in ieder klimaat leven. Die kan, uh, die kan uh, door het weiland het bos ingaan, het water op, zwemmen en weer naar, naar kouderen streken. En eigenlijk doet de wolf dat ook. Die kan, er zijn dieren die in het bos leven, er zijn dieren die op in vlaktes leven, maar de wolf kan eigenlijk overal leven. Dus de overeenkomst met de mensen is, is enorm. Hè. Er is ook nog de vraag: je hebt geen wolf in, uh, in Afrika. En, en, en hoe dat, komt dat, komt, dan? dat komt omdat daar eigenlijk veel concurrenten zijn. Hè. Je hebt de wilde hond. Oh, daar heb je er een. Je hebt uh, hier wolf. Ja. Ik hoor ze iedere avond, hè? De uh, huilen huilen iedere avond. Het is net alsof je thuis bent. Het is net alsof ja. ik thuis bent. Nou, het is echt zo, de, ze huilen vaak. Maar in ieder geval, in Afrika is de enige plek door die concurrentie: hyenas, andere hondachtige, de wilde hond, Afrikaanse wilde dat. Is dat het enige continent waar, uh, waar, waar, waar geen wolven zijn? Maar over, de, over het algemeen heb je. Overal wolven en ze kunnen zich natuurlijk ook goed aanpassen, omdat ze overal naartoe kunnen. Dus het verbaast jou helemaal niks dat ja, sinds 150 jaar. Ja. Ik bedoel, waarom zijn ze er zo lang niet geweest dan? Nou ja, omdat ze natuurlijk. Uh, er is natuurlijk de mythe van de wolf dat hij zoveel schade aanricht. We zijn natuurlijk allemaal. Uh, hebben, laat ik het zo zeggen, de, het uitsterven van die heeft natuurlijk te maken met de mens. Het vernietigen van habitat, van leefgebieden. Plus dat wij alles altijd willen regelen. Dus als, er, als een boer een paar kippen heeft en een wolf zou die kippen eten... dan wordt die wolf neergeschoten. Hm. En het overbrengen van ziektes. En er zijn allemaal mythes over die wolf. En de gebroeders Grim, die hebben natuurlijk ook niet schrim, echt... Ja, terwijl er natuurlijk ook heel veel uh, mooie verhalen over de wolf zijn. Je had het en net over de wolf en de raaf. Ja, de wolf en de raaf. toen ik, nou, ik denk 2004... Ik was nog niet zo lang uh, directeur van Artis. Toen ik, uh, ik, lees dan, uh, ik lees vrij veel... En een onderzoek van een Duitse uh, bioloog... die had onderzocht wat de relatie tussen de wolf en de raaf is. Want he, die, is, die is in alle verhalen. Dus. En die is er dus ook. Je hebt de wolf en de raaf vliegt ergens boven. Mm -hmm. En die ontdekt die raaf, ziet dieren... die het eigenlijk niet meer zo goed doen. Die, die of, uh, niet meer zo goed vooruitkomen. En, en die raaf gaat dan veel lawaai maken. En zorgt dat die roede wolven uh, op dat spoor komen. En dat dier... Uh, kunnen jagen en kunnen eten. Oh. En dat doet hij, omdat hij... eigenlijk eet hij de zachte delen van dat dier. Hij heeft niet zijn snaaf, is niet sterk genoeg... om door die huid van dat konijn of wat het voor dier dat is. Ze was. hebben een verbond. Ze hebben een verbond, alleen het verbond is zo erg... dat als de raaf te dicht erbij zou gaan zitten... eet die wolf hem ook op. ja. Dus het is wel een verbond, maar het is een, uh, het is zeg maar een wisselwerking... zonder dat ze vrienden zijn. Nou, dat lijkt toch ook wel... Prachtig verhaal. Dat ja, vond ik uh, ja. een heel mooi verhaal. En dan nog uh, ander nieuws. Uh, op Scheveningen rouwen we uh, bij Sea Life om de zeekrappen, en de enorme reuzenkrab die is overleden na een dag. Een dag na het transport. Dat lijkt me nou ook een nachtmerrie voor iedere dierentuin-directeur. Ja. ja, in zoverre het is, het is natuurlijk... Uh... De vraag is, ik denk dat als je naar de geschiedenis kijkt van dierentuinen... een artis is 175 jaar oud. Uh -huh. Als je het verschil ziet tussen vroeger en nu... je moet je wel voorstellen dat in het begin... en, en tot eigenlijk tot nog in de 20 ste eeuw, ver in de 20 ste eeuw... en dat gebeurt nu nog steeds, als er dierenhandel is of wat dan ook... als jij een gorilla uit het wild wil hebben, dan zou je dus... In het transport. Men wist niet wat ze aten. Men wist niet dit niet. Men wist van alles niet. Men, men, men haalde gewoon gorilla's weg bij. Uh uh, die jongen hadden, het maakte allemaal niet uit, erbij. En, en wat aad je nou? Ze werd een hele grote groep eigenlijk vernietigd... voor één of twee exemplaren die waren dan nog afgevroegd... van of ze het overleefden. Dus wat dat betreft, is in de, in de jaren zestig is dat totaal veranderd. Andere, op het trein van Arten zit ook de Veren Europese Vereniging van Dierentuinen. Er is het inzicht gekomen, ja, als je dat blijft doen dan heeft het hele educatie over die dieren heeft geen enkele zin. Nee. Want je vernietigt eigenlijk meer dan je doet. Toen zijn er... Uh, in Nederland en Duitsland fokprogramma's begonnen. Voor, zodat er geen dieren meer in het uh, wild gevangen worden. En die dieren gaan wel... Dus we hebben, gaan van de ene tuin naar de naar andere. De andere. Dus ook, ja, en jullie dus... hebben allemaal afspraken met elkaar. Ja, en ja, ja, jullie ja, lenen dieren aan elkaar. Nou, je leent niet. Je, je, je, je, het zijn fokprogramma's. Dus het ja. is een stamboom. Eigenlijk zijn die fokprogramma's zijn bedoeld voor uitstervende diersoorten. En helaas... Er zit bijna alles er nu in, omdat er steeds meer dieren aan het uitsterven zijn. Die leefgebieden worden steeds kleiner. Er zijn steeds meer dieren die met uitsterven bedrijf, bedreigd zijn. Uh -huh. En er is één dierentuin die beheert het fokprogramma. Wij doen bijvoorbeeld de ijsberen. We hebben geen ijsberen. En, en, en, en de penguins, die hebben we wel. Zwartvoetpenguins en kanshills. En dan kijken we welke, welk dier het met wie moet doen om een populatie te houden. Uh, in de tijd. Dus je moet ook genetisch. Je kan niet een broertje en een zusje. Uh, geen niet en nichtje. Dus dat wordt dan. allemaal helemaal bekeken. En op een gegeven moment gaat is als ze jongen zijn en ze worden dan op een gegeven moment als ze volwassen worden, net zoals mensen, kinderen, mm -hmm. willen ze het huis uit. Uh, ja. Moeten ze ook weg uh, uit de groep of uit uh, behalve als de groep is. En dan wil jij collega's. En een, dan is er een lijst van, uh, omdat we toch allemaal daar afspraken over hebben: dat iedereen probeert die dieren. In de regio, dus in de wereld zijn een aantal regio's. Amerika, dit en dat. Bijvoorbeeld, Europa heeft de Aziatische olifant. Dus dan, zo, dan weet, weet je al wie die olifant we hebben. Dat wordt ook alleen maar. En dan gaat zo'n dier naar die tuin. Maar goed, zo'n transport lijkt mij niet zonder risico. Nee, toch? dus da daar moet je veel ervaring voor hebben. En dan moet je ook kijken, want er zit stress in, ja. er zit gewenning in. Ja, dus, dus wat wij bijvoorbeeld doen als er een giraf of een olifant... Dat, dan gaat eerst of, of de wolf en dan wordt zo'n kist daar... waar de in vervoerd wordt of een, of een container... Ja. Of wat, wordt daar neergezet, wordt er gevoerd. hebben ze tijd om naar te kijken. Heel relaxed uh, gebeurt dat dan. Daar want... gaan maanden overheen voordat ja, de je dan ja. overgevlogen wordt. Nee, het me gaat meestal niet. met een... Uh, een schip. Met, nee, met, met een, uh, dat is in Europa, want die komen, uh, die zijn ja, in Europa... Ja. En die gaan, die gaan in een speciale truck met opleggen. Het enige probleem is uh, soms viaducten die te laag zijn. Nou ja. Dus dat moet helemaal uitgezocht worden. <laughs> en, en dan wordt een dier getransporteerd. En dan is er een dierarts bij. En degenen die dat doen, dus a, de verzorgers bij ons... zorgen dat dat, uh, dat dat goed gebeurt van tevoren, dat ze wennen. En b, op het transport ook de, de mensen die dat doen. Tenminste, zoals wij doen, zijn ervaren mensen die... Ja. Die Toch beheren. is deze reuzenkrab uh, ja? gesneuveld? Ja, het is natuurlijk, ik denk dat. Uh, ik, ik, weet het, uh, ik weet er verder niets van. Maar het lijkt mij dat uh, zo'n reuzenkrab niet een, uh, een dier is wat iedere dag uh, waar misschien heel veel ervaring mee is. Ik weet het niet. Hm. Ik heb geen verstand van die uh, reuzenkrabben transporten, <lacht> laat ik het zo zeggen. <lacht> En dan druk je je heel diplomatiek uit, denk ik, of niet? Nee, dat meen ja, nee. ik. Ja, ja. Ik weet het dit echt niet. Van andere dieren weet ik het wel, maar van, de, die het van het reuzenkrab, de reuzenkrab nee. of, die, of die ergens stress kan raken, uh, of wat er gebeurd is, of, uh, ja. of er water bij was. Of We niet. zoeken I het uit. We, uh, staat het niet in de krant? Nee, nou ja, dat heb ik dan ook niet gelezen. Nee, jammer, uit, dat ik, had ik graag geweten. <laughs> ja. Goed, de, uh, ander dierennieuws. Nou, de wolf is ja. dus helemaal onderzocht en naturalis. Waar trouwens Knoet uh, ook te zien is, hè, de ijsbeer ja. uh, is daar uh, tentoongesteld. Uh, uh, ik, ik zie nu opeens een enigszins droevige blik. Nou ja, ja. Um, laat ik het zo zeggen. Knoet was natuurlijk een... Uh, ja, dat is dan heel apart. Hè? Dat een zo'n dier zoveel... Uh, dat Klopt. Dat aan maakt. de ene kant... Toont het uh, de, kracht, hè? de kracht van uh, dat mensen en dieren zien en wat ze ermee beleven? Wij zien dat ook met mensen. Uit de apen. dierentuin in Duitsland, hè? Voor... Ja, dit is in Duitsland. Mm -hmm. ja. uh, en dat brengt zoveel emoties. Aan de andere kant uh, is het ook weer een verhaal dat, uh, dat ja, zo'n zo dier daar weer toch. Het is een beetje too much natuurlijk. Uh, het is wel over de top dan dat het, uh, dat, dat het. Dat de dier zelfs, het dier zelfs in dode vorm opgezet, nog een attractie is. Ja, nou dat vind ik aan zich prima. We hebben het ook met Tanja gedaan, met ons nijlpaard. Dus dat, dat vind ik wel. Mag. Maar knoet is natuurlijk wel <laughs> een bepaalde vorm van. Ja, het is heel merkwaardig natuurlijk. En het is wel interessant. Uh, en ik keek even droever, omdat het, ik dacht, het uh, dier is, uh, is natuurlijk heel jong overleden aan een mm -hmm. hartkwaal. Mm -hmm. uh, ja. Dat was even meer. En, en ik krijg dan ook het belang, en dat is wel vervelend, uh, het belang van zo'n tuin in Berlijn. In, in, in Duitsland zijn ze soms nog wel wat ouderwetser dan bij ons. Wij doen dat volkprogramma, dan moet zo'n dier eigenlijk... Uh, zou naar moet daar weg. Maar ja, dan als er zoveel miljoenen mensen komen, dan verandert de moraliteit bij mensen over het algemeen wel een beetje. En, dan gaan en we uh, andere daar, daar keek ik een beetje bedenkelijk ja, ja. over. Dat was die herinnering dat ik denk van ja. Want dan eh, gaat het dus om het commerciële belang van knoet. Te ja, terwijl uh, Berlijn ook een diertuin is die niet commercieel is. Mm. Maar, maar dan spelen er dus andere dingen. En daar ben ik uh, wel een beetje mm. tegen. Huiverig voor. Ja, huiverig. En daarom mm. keek ik even mm. die twee dingen. Dat, ja. uh, en uh, jullie hebben dus geen ijsbeer meer, meer, maar wel een opgezet. Toch? Ja, die hebben we, uh, maar die, die is nu niet uh, te zien. Die, uh, maar we hebben uh, de ijsberen zeg maar, uit de collectie genomen. Waarom? Omdat, wij, om, omdat het verblijf, kijk, als je kijkt. Heet het als de ijsberen uit de collectie nemen. Ja, We hebben een diercollectie. We kijken dus heel goed welke collectie we hebben. Uh -huh. uh, dus één, één ding wordt bepaald door, door de, de regio waar we zitten, welke dieren we kiezen. Dat spreken we af met die andere dierentuinen. Uh -huh. We kunnen niet. Uh, al die dieren houden natuurlijk... we kunnen ja. ook niet overal volkprogramma's hebben. We kijken naar bedreigde diersoorten. Uh, daar kiezen we vaak voor. En dat, dan moet je wel andere tuinen hebben die dat ook doen. Dus daar zijn wel afspraken voor ja, dat ja. We in die regio... Ja. dat met z'n allen in Europa dat doen. En dat is de reden waarom jullie geen ijsbeeren nee, hebben. Nee, want de, wij, wij, wij, de, de reden is dat wij geen, geen goed verblijf hebben voor de ijsbeeren. Ja. En als je zegt, de arts wij zijn wat dat betreft... is ons misschien duidelijk dat we liefde en zorg voor de natuur willen bijbrengen. En als je een permanent ijsberende ijsbeer hebt... die eigenlijk waar mensen zeggen, ja wat, wat is dit en uh, wat een raar gedrag, et cetera... dan ga, schiet je je hele doel voorbij. Dan ben je niet bezig met de educatie... maar dan ben je juist bezig met, met, met een stukje weerzin. Ja, ja. Dus op het moment dat je het niet goed kan houden... Ja, en die ijsberen zijn hele gevoelige dieren. Je moet voort in de natuur... Ze, ze lopen heel veel kilometers, ze zijn heel gevoelig, moeten heel goed, ze ruiken heel goed. Het is moeilijk te houden. Het mm. zijn solitaire dieren. Uh, en dat verblijf was gewoon niet goed. Ja. En dan zeggen wij, ja, dat in de collectie uh, dat niet, maar dan wel een opgezette voor. Je kan het wel zien, je kan ja, dichtbij ja. komen. En we, we zijn ook bezig met het, uh, het restaureren van het grote museum. Dat is in 1947 gesloten, waar... We ook weer dieren terug laten komen die we niet in een collectie hebben. Ja, daarover later meer. Want tussendoor meld ik even dat die tegel daar ligt... met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En luisteraars kunnen zich ook bemoeien met het gesprek, graag zelfs. Uh, meldt u via ons uh, gastenboek op de website radiokunstof.nl of via Twitter, hashtag radiokunststof. En voor de mensen die later zijn uh, ingeschakeld... Haik Balian is onze gast. Hij is directeur van Artis. En het is feest, want Artis bestaat 175 jaar. Er is dus een heel mooi boek ook uitgekomen. Er zijn allerlei festiviteiten. En Haik uh, Balian is uh, viert zelf ook een jubileum... want hij is sinds tien jaar directeur. Je bent de zevende directeur... Ja. Ik nou, ben trouwens de enige die die tien jaar viert, hè? Oh. <hijen> Niemand heeft me gefeliciteerd. <hijen> maar jij, ik kwam mezelf achter. Ik het toen, Kom op, het tien nee, jaar. Maar, maar het rare was... Uh, uh, ja, ik, ik, ik, ik doe weinig op... Uh, op uh, <hijen> Op social media, omdat ja. ik uh, die privacy vind ik uh, erg weet. Maar ik ben wel ooit per op LinkedIn geraakt. En opeens kreeg ik felicitaties voor mensen die <lacht> dat ik tien jaar uh, directeur was. En ik weet het ook wel. Ja. Uh, omdat we tien jaar, ik heb altijd gezegd, ik blijf tien jaar. Oh. Minimaal. Minimaal? Ik, minimaal. Omdat ik uh, heel veel dingen wilde veranderen. En ik het niet. Uh, ver vond om uh, twee, drie jaar en dan, uh, dan weg te gaan. Dus wel die hele boel te begeleiden. Dus die tien jaar staat wel in mijn hoofd gegrift. Maar echt jubileum bij artis wordt het niet gevierd. 175 jaar wel. Uh, de hele tuin staat vol met bloemen. We hebben als geschenk aan onze bezoekers hebben honderdduizenden bloemen geplant. En ja, bollen. Het, ja, het ziet er echt prachtig uit. Schoolkinderen prachter, doen dat. Wat we hebben is... Wacht even. Ja, hoor, want okay. af en toe onderbreek ik je. Ja. want Het is een stortvloed. Want ik had natuurlijk even de gauwigheid berekend, wat heel Heel makkelijk is: 175 jaar, 7 directeuren. Dat betekent dat er een gemiddelde periode telt van. 25 jaar. Ja, dat is lang. Zeg. Dat is erg lang. En dan ben ik waarschijnlijk. Eh... En dan was er één trouwens na twee jaar al vertrokken, kun je nagaan. Ja, ja. En de langzittende. Wat dat het? 31 jaar? De oprichten nog, nog langer. Tot, van, van Eigenlijk van 1838, Westerman. Ja. Tot uh, 1885, denk ik, 87. Dus die, die, die neemt wel een flink deel in beslag. En ik denk wel dat er. Vandaag de dag is de vraag natuurlijk hoe lang. Iemand die ergens uh, de leiding geeft, hoe lang die moet blijven zitten. Mm -hmm. En ik denk dat dat, uh, dat 25 jaar, uh, ik denk dat dat uh, niet goed is voor organisaties. Ik denk dat op een gegeven moment, uh, en zeker een type als ik, die, die, die dingen verandert en ja. uh, bouwt en uh, een bepaalde manier van doen heeft. Uh, je moet ook kijken naar Wat welke... voor fase... manier van doen heb jij, Haik? <laughs> uh, ik denk Pittig dat... Ik... type, geloof ik hè? Ja, maar ook wel, ook wel lief en aardig. Ja, maar, dat zeggen ze dan allemaal. Ook? Nee, de, in ieder geval de eerste keer. Maar, <laughs> <laughs> maar nee, maar ik denk... Uh, ik ben iemand die, die, die, die dingen verandert. Mm -hmm. die, uh, die iets voor me ziet. En, en daar ook naartoe wil. Uh, daarin ook redelijk ervaring Ik heb hè? altijd als ondernemer uh, gewerkt. Dus dan moet je uh, in je In de filmindustrie, In hè? de filmindustrie, filmdistributie, filmproductie, bioscopen. En dan moet je ook... Dingen doen. Je moet beslissingen nemen. Je moet, uh, en als je, wat, ja, als je met heel weinig begint. dan moet je ook uh, ja, doorzetten. En je, en, je, en je krijgt ook vertrouwen dat. Ja, zeg, dat dingen. Tot nu toe is het in ieder geval zo geweest. Dat, dat je dingen wel met beleid doet. heel voorzichtig aan de ene kant, maar wel heel. gericht. De, gericht en en ook voor doel gaat. Zoals ik zeg, art Wat wist jij op voorhand al heel duidelijk? Want het, was een het is een beetje een gek verhaal, hè? Want uh, je komt dus uit die filmdistributie en productie, wereld. en productie, Vanaf je twintigste, filmindustrie, wel ja. ooit twee jaar zoologie ja, gestudeerd ja, ja. in Genève. In Lausanne, ja, ja. Toen wilde je geloof ik nog niet helemaal deugen, in elk geval... Nee. Nee, Was dat van korte nee. duur? Toen in de filmdistributie terechtgekomen. Uh, de man van het meisje met het rode haar. Ja, productie samen met mijn partner, Chris Brouwer toen. Ja. gemaakt. Maar vooral begonnen in distributie. Dus het uh, importeren van films, kunstfilms over het algemeen. He, Jonathan Particular. ik weet niet wat dat nog herinner. Ja, ja. De eerste blechtrommel. Samen met uh, degene, de... Art die, house de arthouse films. arthouse films samen met degene die de movies had. twaalf jaar partner geweest. Later productie met Chris Brouwer. Die uh, hebben heel veel films gemaakt. Meisje met rode haar, schatjes... Ze dus we hadden productie distributie te laten. kwam video erbij, televisie. Uh, en, uh, maar goed, dan komt deze man... wordt de directeur van Artis. Ja, dat was eigenlijk uh, per ongeluk. Want hoe word je directeur van Artis? Nou, A, moeten ze een directeur zoeken. En uh, ik kwam iemand tegen op het vliegveld in Genève... en die vertelde dat hij uh, interim manager was. Ik woon in Berlijn. Interim manager was bij Artis. Iemand die ik kende, waarmee ik hockeyde... En toen uh, zei ik, ik ben interim manager van Artis. Toen heb ik verder niks gezegd. Ik dacht, nou, als er interim manager is, ja. dan hebben ze ooit ook een nieuwe directeur nodig. Ja. Toen heb ik daar een jaar lang over nagedacht, wat ik wilde, wat ik, uh, of ik dat wilde. Maar oh, toen is wilde nog een me. jaar erover nagedacht. Ja, want het is natuurlijk dood. Kijk, het was natuurlijk far out. Voor mij was uh, Artis toch een soort heiligdom. Uh, en ik heb uh, vanaf mijn vijfde was ik lid. Ik las altijd al die tijdschriften waar ik vaak niks van begreep. Het was toen als kind te ingewikkeld. En ik dacht ja. En het was echt een jongensdroom. Nou begrijp ik bij de voorbereiding dat dit van veel mensen een jongensdroom is. Is dat zo? Ja, ik hoor het ook. Er zijn meer mensen die daarvan dromen. Artist, directeur. Ze kunnen het allemaal worden nog. Op gegeven moment stop ik natuurlijk. Precies. Over tien jaar ongeveer. Nee, nee, nee, nee. Dat is veel te goed. Dan denk ik dat ik dat dat niet goed voor Arthus is. Oh nee? Je nee, gaat nee, al eerder weg. Ik, dat denk ik wel. Ik denk niet dat je... Laten we niet op de boel vooruit. Nee, Voorlopig we. vieren we dit niet. Voorlopig judeen. ben ik er en, en blijf ik. Ja, precies. En, maar goed, die jongensdroom. Want het is een prachtig ja. verhaal hoe jij daarin in Hilversum... want dan ben je opgegroeid ja. met die Egyptische vader... Armeens vader Armeense en vader en Nederlandse ja, moeder. Ja. Um, en... Hoe nou, ontstond thuis... die droom dan? Nou, ik, wilde... ik was dol op dieren. Mijn eerste dier kreeg ik een kanarietje. Op mijn vijfde. Een kanarietje. Een kanarietje. Dat was het eerste dier. Dan moest ik laten zien dat ik daarvoor voor zorgde. Dus ik kreeg de verantwoordelijkheid. Mijn moeder was altijd van de verantwoordelijkheid. Ze was voor jezelf verantwoordelijk. Dus ook voor het dier... Nou, dat ging goed later. Konijnen, tientallen, op een gegeven moment wel honderden dieren. Honderd dieren? Nou, zeker. Op een gegeven moment alles liep ook los in de tuin op een gegeven moment. Een heel konijn, groot huis. kippen, een heel groot huis, een hele grote tuin en een heel groot hek. En daar dacht ik altijd dat het hek van de Arthus was. Stelde ik me voor als kind dat, dat ik dan de directeur van de Arthus was. Heel. En eigenlijk, en ik kwam vaak in de Ik ben er altijd lid geweest en toen ik... Toen ik uh, 16 was, toen kwam er een uh, encyclopedie uit, van Kretzimek. En uh, net voor mijn eindexamen, een, een dierenencyclopedie, en die werd in Nederlands vertaald. Uh, en die, kreeg ik, uh, die, die wilde ik graag hebben en die kreeg ik uh, voor mijn eindexamen volgens mij. Dus ik, ik had een, gro een grote belangstelling voor. Uh, en elke maand, op de fiets of op de brommer ging mocht ik weer zo'n zo hele dikke pil ophalen in de boekenwinkel. En dat waren dertien delen. Uh, dus ik heb altijd die band daarmee gehad. Ben het, uh, en dacht ook, nou, misschien wil ik dat ook worden. Een ecoloog. Uh, dan ben dat niet geworden. En toen ik die man ontmoette dacht ik, ja, ik ben 46. Vele jaren later dus. Ja. 46, ja. ik heb alles gedaan in de film wat ik wilde. Ik had, zeg maar, financieel ook redelijk onafhankelijk. En dat willen wil ik met mijn leven? Zou ik dat willen nog terug? En is dat een uh, manier om toch nog te kijken wat ik eigenlijk misschien... Niet gedaan heb, wel had kunnen doen. Uh, maar ik ben eigenlijk, mijn twintigste, toen ik geen, uh, geen werk had... Uh, mijn ouders waren zeer teleurgesteld toen ik uh, stopte met studeren. Toen ben ik daar in die film gerold bij, bij gebrek aan... Het uh, is dus eigenlijk dezelfde tijd als nu. Als je kijkt naar de jeugd nu, kansloos. Mm -hmm. uh, er wordt heel weinig aandacht aan besteed. Zowel politiek, de vakbonden, al, al die mensen die opgeleid zijn. Uh, en, en nergens naartoe kunnen... Mm -hmm. Of ze nou afgestudeerd zijn, ze groot geworden met andere verwachtingen. Uh, nou, dat was ook zo'n tijd. Dus het, Er was niet zoveel keuze hm. dus toen ik deze uh, kansen in die film ben ik gewoon begonnen. En maar doorgegaan. En dus heel succesvol, begrijp ik. En op ja. heb je 46ste eigenlijk klaar. Ja, ja, nou, ja. Alleen de vraag is, wat wil, het, wat, ja. wat wil je? Dan nog doen. Wat wil je. Ja, die film vond ik, bleef ik leuk. Ik ga nog steeds heel veel naar de film, Ik ben nog steeds dol op film. Alleen toen kwam het Artis, toen ben ik daarover na gaan denken... Van, moet je niet ook terugkijken naar dat stukje wat je misschien niet gedaan hebt. En is dit een, een weg? Natuurlijk foute gedachten. Een stuk is zo. Maar aan de andere kant, uh, ja, zo, Artis is natuurlijk toch wel een grote organisatie... waar je relatief weinig tijd hebt om... Uh, je besteedt heel veel tijd natuurlijk aan, aan, aan managementproblemen... Ja. Aan, aan andere problemen. En het ging ontzettend slecht uh, met ja. Artis... Ja. Ja. Nu niet meer. Nu niet meer. In de afgelopen tien jaar is er echt wat gebeurd. Ja. En uh, dat heeft natuurlijk veel te maken met, uh, met uh, jouw beleid. Zou je... Uh, heel in het kort hoor. Want wat is nu naar jouw idee het belangrijkste wat je daar... Nou, ik zie daar, ik geloof, ik geloof dat dat wel een heel belangrijk ding is. Wat daar op de tafel ligt. Dat is een dwarsding. Dat is Artis de Partis. Artis de ja. eigenlijk een sok. Die is een Artis gevonden. En dit, dit symboliseerde... Voor mij de dwarsheid van Het is Amsterdams, het is een beetje tong in de cheek. Het is geen dier, de meeste dieren, hebben een dier. Maar dit is gewoon een sok die eigenlijk niks is. Door jou geïnitieerd, hè? Ja, toen is het reclamebouw, heeft hem toen bedacht. En de jongens die waren twee hele leuke jongens, we werken nog steeds met één. En toen dacht ik, dit is het, dit symboliseert een andere kijk op de dingen... Uh, een sok die verhalen vertelt, die eigenlijk, net zoals een dier is... Uh, hij wil graag in arts wonen, maar hij mag het eigenlijk niet. En, uh, hij kan van alles vertellen. Gebruik hem om dingen uit te leggen. Uh, toen we de vlindertuinen openden, een van de grootste successen mm -hmm. die er is. Uh, hadden we hadden heel veel schoolkinderen die klapten gewoon die vlinders zo dood. Uh, ze hebben geen idee dat die dieren leven. Dus dat is heel maf. Dus dan zetten we hem daar neer met zijn armen over elkaar op een bordje en zeggen: Vlinders zijn uh, om te vliegen. Levende wegen. Levende wegen. Nou, op die manier gebruiken we artistes en partners. Maar ik denk de essentie is dat, uh, dat artis een plek is, uh, al 175 jaar, die van iedereen is. Uh, liefst zou ik artis ook uh, gratis hebben. Ik vind dat natuur-educatie. Natuur is natuurlijk al jaren in het verdomhoekje. Mm -hmm. uh, we besteden daar heel weinig tijd aan. Nu komt er natuurlijk een enorme kracht... omdat we, we zien dat we economisch toch problemen hebben... als we die natuur helemaal vernietigen. Mm -hmm. als we, eh, langzamer ons, zeker begint langzamer het beginnen te beseffen We hebben gedacht dat uh, de rekenaars uh, de wereld konden redden. Want als je allemaal mag, mag rekenen, dan ging het goed. Nou, mm -hmm. We hebben het gezien aan de banken dat het ook niet werkt. Uh, en eigenlijk zitten we in een periode die hetzelfde is als het uh, in de oprichtingstijd van Arthus. Uh, dat was tijd Darwin, uh, was 18 uh, pas 30 jaar later schreef hij... Uh, The Origin of Species, de uh -huh. evolutietheorie. Maar men was geïnteresseerd in de natuur. Dus men probeerde te begrijpen wat betekent die natuur betekent. Nou, en eigenlijk zitten we nu weer in zo'n fase. Ja, en... Alleen is er wel iets heel cruciaals veranderd. Namelijk, uh, wij kunnen de natuur te alle tijd aanschouwen... Uh, via de computer dan wel de televisie. Yeah. Zijn er eigenlijk nog wel dierentuinen nodig... sinds we David Attenborough uh, op de voet kunnen volgen? Nou, de, de, de, om een heel simpel antwoord te geven. Als je je afvraagt waarom afgelopen zaterdag, geloof ik... 40.000 mensen naar Sensation White gingen... in een tijd van extreem individualisme... allemaal in het wit gekleed, allemaal hetzelfde willend... aan de ene kant hebben we... Zijn we steeds eenzamer geworden, zitten we achter die computer... Mm -hmm. hebben we steeds minder de families zijn uit elkaar... of uh, zijn kleiner, je leeft in andere verbanden in uh, West-Europa tenminste. Aan de andere kant hebben we die instinctieve behoefte om samen te zijn... En met je opa en je oma. Uh, doe en die die waarom doen En gewoon met elkaar. Of waarom zijn er nog bioscopen? En het tweede element. Dus dat is een natuurlijke behoefte. We willen mm -hmm. met elkaar iets beleven. Mm -hmm. We zijn gewoon, wat dat betreft zijn we primaten. Uh, aapachtigen als je wil. Die in groepsverband leven. Die, die goed nodig hebben. Het met elkaar iets ja, Dus bioscopen, restaurants. Ja, maar waarom doen mensen dus Je kan thuis er ook een film kijken. Mm. Waarom zitten die bioscopen nog vol? Het mm. is precies hetzelfde. Tweede, het, het tweede element is dat... Als je ergens naar kijkt, naar de televisie... of je luistert naar de radio... en ik hoor jouw programma en ik zit nu tegenover je... Mm -hmm. dan gebeurt er toch wat anders. Dan wanneer je op dan afstand luistert. Dan ik jou alleen maar, alleen maar hoor. Ja. Of, of je ergens op de tv ziet. En dat is hetzelfde in dieta... waar je ruikt, voelt, ziet. Je beleeft het, je hebt de tijd. Dus... Ik denk dat het een fantastische aanvulling is. Mm -hmm. Juist alles wat op de tv is. Alles wat mensen al weten. Maar nou, er gebeurt nog iets. En dat zal met heel veel mensen zo zijn. Die geluiden ken je natuurlijk ook. Dat wanneer je door de dierentuin loopt. Altijd toch even denkt. Kan dit nou wel? Tuurlijk. Dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Ja. Toen ik nadacht over artes, Dacht ik. Is dit een mausoleum van uitstervende soorten? Wat moet je doen? Mijn dochter heeft ooit eens op het gymnasium. een filmpje gemaakt. Dat zat ze in de tweede klas over artists. Ik was, ze zijn in de buurt. in de straat van Artists opgegroeid. En die had dat filmpje hadden ze zwart-wit gemaakt en kleur. Dus die twee kanten. Van, dus aan de ene kant. Toen tijd waren er nog heel veel tralies. Die mm -hmm. hebben er nu zoveel mogelijk weggenomen. En dan zijn we nog steeds, dat ontwikkelt zich nog steeds verder. Dus aan de ene kant. Dat stukje waarvan je denkt, nou eh, is dit wel prettig? En aan de andere kant de enorme blijheid, de vrolijkheid van de mensen. Dat symboliseert dat natuurlijk. En de vraag is natuurlijk, waarom zijn dierentuinen nodig? En heeft dat zin? Ja. En als, wij, als je opgroeit met iets, zonder iets... als jij opgroeit zonder überhaupt... als ik even over die vlinders heb, mm -hmm. die, die doodgeklapt worden... als je geen besef hebt dat er levende wezens zijn waar je iets mee kan die ook een plek moeten hebben. Dan zal er nooit voor die natuur gezorgd worden. Vandaar dat Arthur ook die kwartslag gemaakt heeft... om vooral educatief bezig te zijn. Mm. En die liefde en zorg voor de natuur. Vandaar dat we ook kiezen voor soorten die we kunnen houden... of die in een voorprogramma zitten en dat doen. En dus zo verantwoord je het voor jezelf? Nee, niet voor mezelf. Mogen dieren, dieren opsluiten? Ja, uh... maar dat is al... Ja. En, en niet alleen voor mezelf. Ik ben zelf, denk ik, een voorbeeld ervan. Als ik als kind niet een arts was geweest dan had ik totaal anders naar de wereld gekeken. Ja? Hoe dan? Hoe dan? Dan had ik überhaupt nooit over die natuur nagedacht. Dan had ik, daar, had ik alleen maar gegeten waarschijnlijk. Uh, en, mm -hmm. en, niet, en niet op deze manier naar gekeken. En ik denk, de vraag is natuurlijk, waarom is die natuur dan belangrijk? Het is een stuk kwaliteit van leven... En aan de andere kant voor ons voortbestaan. Moet je nu trouwens nog steeds aan die kinderen uitleggen... dat ze die vlinders niet dood mogen nou, Dat doen plappen? we nog steeds. Als ze schoolklassen komen, krijgen ze dat te horen. Ja. Het hangt er ook van waar die scholen vandaan komen natuurlijk. En je moet niet vergeten... de, de, mensen, de kinderen groeien vandaag de dag heel anders op. De, de steden zijn groter... De, de trek naar de stad, er zijn steeds minder mensen op het land. Dus een koe is al voor stadskinderen iets wat far out uh, is. Ja. Dat vinden ze eng. Nee, maar, maar, Melk dus komt het... eruit een pak. Ik herinner me trouwens opeens een anekdote, was ook in Artis. Van iemand die bij het jeugdjournaal werkte en opnames maakte. En een kind dat een marmot uh, op schoot kreeg. En dat het kind op een gegeven moment zei, zet hem uit, zet, zet hem uit. uit. Ja. ja, dat klopt, ja. ja, ja. Dat, dat is, uh, is ook zo'n verhaal. Dus ik denk dat dierentuinen... Uh, zeer, zeer noodzakelijk zijn uh, voor de educatieve functie. En uh, onmisbaar. En die natuur... Nog iets anders over de band tussen uh, dier en mens. We hadden ja. natuurlijk op een gegeven moment het uh, uh, Bokito. Iedereen zal uh. het zich herinneren, 2007. Een vrouw die een dusdanige band dachten hebben opgebouwd. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Ik neem aan dat er in artis ook mensen rondlopen... die ja. iedere dag naar dat ene dier gaan. Ja, ja zeker mensapen... Um, die, uh, die hebben die aantrekkingskracht. Ik was... Uh, we hadden Ivo en, en ook een... een gorilla-man. Uh, en die was in Berlijn. En uh, kijk, die dieren... die, die kennen je op een gegeven moment. Uh, sommige dieren, dus mensen apen wel. En zeker uh, voor is als je langs loopt, alles wat je ziet... is zijn, uh, zijn terrein. Mm -hmm. Dus als ik dan langs liep... s'avonds, en ik loop natuurlijk... vrouwen vaak s'avonds dus dan uh, altijd kijken... zo. En ik stond, Als uh, jullie helemaal met z'n tweeën zijn. Ja, ja. ja. Dat en, kan dan. Uh, dat is heerlijk natuurlijk. En, <laughs> en ik kom in Berlijn en hij ziet me. En hij reageerde gelijk woedend. En ik, toen was er een vrouw naast me die zei... Oh, wat is dat toch een mooie man? Dus er was weer zo'n vrouw. En die hebben wij natuurlijk ook. Want de meeste mensen komen met elkaar naar artsen. Mm -hmm. Want het is ook. Mensen hebben die diertijd, maar er zit ook enorm veel sociaal verband. Mm -hmm. Dus mensen gaan niet in een eentje. Mm -hmm. ik, ik weet niet. Als jij de arts bent geweest, ben je ook niet in je eentje geweest. Mm -hmm. Sommige mensen komen een boek lezen. Sommige mensen komen. Maar de meeste mensen komen om met elkaar te zijn. En met elkaar dat te beleven. En iedereen op zijn manier. En ik denk dat die. die uh, uh, die, die, die band met, met die dieren... Ja, dat zijn mensen die, die vinden een bepaald dier leukst. Sommige mensen vinden beverratten het leukst. De anderen hebben wat met de olifanten. Anderen hebben ja, wat en, met vlinders. Dat vind ik iets anders, Sneus. Ik denk altijd dat mensen toch... dat Iedereen gaat voor die hele grote nee, mensen, toch? Is niet de waar. beverrat. Ik vind het zo zielig. Ik denk dat, of een lama. Er is toch geen mens die bij de lama stil dat blijft. Tuurlijk wel. Ik denk het wel. En, en ook, je hebt ook bij dierenzorg. Nee, koudbloedige de, de, de, vissen zijn mensen die, helemaal, of mensen die helemaal gek zijn van vogels. De vogelaar zijn hele reizen voor. Dus er zit natuurlijk een enorme variëteit. En vandaar dat arter ook heel veel kleinere soorten heeft, een enorme, brede collectie. Ook aan bomen en planten en uh -huh. nu ook aan bloemen. Omdat. Het is niet allemaal zo eenduidig. Het is niet, dat, is, dat denkt men er wel altijd, oh, de big five of ja, Maar de je big ziet ze ten. toch ook, ik was net nog in een, die chimpansees, daar staan de zwart van de mens. Ja, tuurlijk, omdat mens, mens. Apen, uh, daar proberen we toch te kijken van uh, wat zijn wij eigenlijk. Daar mm. worden we wel een beetje geconfronteerd met ons. Nou, de giraf, de olifant, alles wat groot is, is tuurlijk, spectaculair. Tuurlijk, maar ook de kleine... Uh, dieren, we, zijn, uh, we hebben vorig jaar een campagne gedaan. Daar hebben we een uh, prijs voor gewonnen met hele leuke filmpjes. Uh, de, de vergeten dieren. Hebben we allemaal vergeten dieren. Het kleinste aapje ter wereld. Uh, en, enzovoort, enzovoort. En daar is interesse. Ja, daar moet je dan iets voor doen, een filmpje voor maken. Ja, of de mensen lopen uh, bij mijn huis. Ik woon uh, in Arthus. Uh, ja. Daar moet ik wonen. Moet. Ik vind dat, dat ja. moet ze, Dat hoort bij de baan. Uh, ja, je woont wel op je werk natuurlijk. Dat moet je wel tegen kunnen. He? Niet iedereen kan daar tegen. Ik kan daar fantastisch tegen. En ik vind het geweldig. En, uh... Ja, waar de directeur die het uh, niet lang... Nee, natuurlijk oh, niet. Wel, anders waren uh, ze uh, niet... Uh, ja, nee, maar goed. Ik, maar uh, goed. Dus, dat kan je ook voorstellen. Ja. Mensen die op hun werk wonen... is er natuurlijk altijd, uh, altijd een uh, probleem. Ja. Maar we hebben tegenover ons... Zijn, zijn, zijn prairiehondjes. Dat zijn een soort, uh, nee, een soort mondachtige. En die, daar zitten altijd mensen die zitten tijden te kijken naar die dieren. En dat is het mooie. En die gaan in een holletje en die kijken een beetje. En dit is net zoals bij de stokstaartjes. Is ook zo een, uh... Dus ik, ik hoef me helemaal geen zorgen te maken... om nee, al die beesten nee, waarvan ik dacht... die krijgen nee, nauwelijks aandacht. Nee. En, en die beesten, vindt het, die dieren, vinden dat niet zo erg. Een mm. paar uh, vragen van luisteraars. Uh, Stad Dierentuin. Art is kleiner dan het Vondelpark. Aanfluiting. Nou, dat is denk ik iemand die al een tijd niet geweest is. Want? Nou, Artis is groter dan het Vondelpark. Nee, want <laughs> uh, volgens mij, <laughs> size doesn't matter. Uh, wij gaan ook de eerste uit de wereld openen van uh, micro-organismen. Uh, dus ook uh, de, deze figuur, deze mens, die heeft uh, tien keer zoveel micro-organismen... 10 tien keer zoveel micro-organismen op een inzicht... dan dat die cellen in zijn lichaam heeft, die die nog niet kent. Dus Dat gaat hij straks ook uh, in Artis zien volgend jaar. Een is micro hè? Ik geloof dat dat het idee was waarmee je uh, bent aangenomen. Nou ja, toch? nee, ik had het idee. Ik ben, uh, dat had ik al bij mijn aannemen. Daar heb ik over nagedacht. Ja, wat, wat zou ik met artsen doen? En uh, wat, welk stuk van de natuur is essentieel? En kan je vertellen waardoor die verbondenheid met die natuur... Uh, nog sterker wordt of sterk wordt. Mm -hmm. En dat is als je jezelf als onderdeel van die natuur ziet. Wij zien onszelf als mens, als... Heersers of de naaststaand over de natuur. Of moralisten over de natuur. Of beoordelend over die natuur. Mm -hmm. Of uh, enzovoort, enzovoort. Maar we zijn zelf een wezen onderdeel. En het beste om dat te laten zien is het onzichtbare. Want zo kunnen we het niet zien. Maar op in ons zitten organismen. Heel veel verschillende die we niet kunnen zien. Maar die ervoor zorgen dat we kunnen leven. Dat He, is het oudste organisme op aarde. En... Ik dacht toen aan mijn kinderen, van uh, hoe kan ik mijn kinderen interesseren? En die zijn bij artsen opgegroeid, dat is waar, 14 en 16 e leeftijd, dat je hè, andere dingen wil doen. En andere je veel spannender vindt. Ah, natuurlijk, ja. en toen dacht ik, wat vinden ze spannend? Het micro-organisme. Een tongzoen. Oh, een tongzoen, ja. En je hebt 800 soorten in je mond. 800 soorten? 800 soorten. Ik heb ook 800 soorten, maar... Sommigen hetzelfde, sommigen niet. Nou, als je dat nou. Daar begon het mee. Als je dat nou kan laten zien. Uh, nou, en dan ga je steeds. De kinderen ver. zijn nooit gaan tongzoenen, denk ik. Nou, dat weet ik niet. Daar ben ik niet <lacht> bij. Want dat vinden ze nou natuurlijk uh, ook niet zo. Maar. Uh, dus ja, ik denk. Uh, dat uh, zeker uh, ook uh, stadsdiertuin is essentieel. Want maar juist in de stad. Want die micros, hoe die, ja. die gaat er dus komen? En, en die dat die is zijn een... we nu aan het bouwen. We ja, hebben wat... zeven jaar, zeven acht jaar uh, research gedaan, uh, ontwikkeld. Uh, want je moet eerst ook een collectie maken. Welke? micro-organismen ga je houden. Welke niet? Kan je ze leven houden? Hoe laat je ze zien? Want iets wat onzichtbaar is... is natuurlijk lastig te laten zien. Ja, dus we moeten allemaal door... Nou ja, en, en turen door een microscoop is natuurlijk saai. Ja, dus... Het kan saai zijn, dus moet je dat anders gaan doen. Nou, uh, dat heeft lang geduurd. En, uh, en dan moet je ook het geld bij elkaar zoeken. En, en we, we verkopen dit allemaal met het verhaal van de tongzoen, neem ik aan? Dat weet ik nog niet, want we gaan volgend jaar pas open. Maar de tongzoen was... Nou, de toon is gezet bij deze... Uh, maar dan, want wat zien we dan? Wat je dan ziet is, een, is, een, uh, is, is, is de verschillen. We kijken allemaal naar die dieren, zeg maar, aan de, aan de oppervlakte. De, de, de grote dieren. Uh -huh. En nou, als je dan uh -huh. ecologisch kijkt, het is natuurlijk een. Uh, het is, is allemaal gelaagd. De ene eet de ander, en die eten we dit en dat. En je krijgt een hele cyclus in wezen. Net zoals in de maatschappij. Als we het hebben over de rekenaars, kijken we alleen maar naar een stukje van die wereld waar we proberen dingen te berekenen. Mm -hmm. We kijken te weinig naar het gedrag. We kijken te weinig naar, naar wat er nog meer is. Nou, uiteindelijk uh, zie je bij die micro-organismen, die regelen alles. Huh? Nou, en daar laten we de verschillende... Soorten zien, want wij hebben het hier in een diertuin vaak over zoogdieren, reptielen, mm -hmm. vogels, vissen. Maar daar heb je nog veel meer soorten: ja, van, van, van algen tot schimmels tot uh, het verschil tussen een, een, een bacterie en een virus. Nou, vraag het maar mensen wat het verschil is. Ja. Dus, dus je, krijgt een, uh, je gaat daar dingen zien die, uh, die er zijn, ook hoe ze met jou te maken hebben. Ja. En uh, dat wordt dus allemaal to totaal nieuw en ja. anders. Want ja. de, de gebouwen voor de mensen die Dood ja, Doodegen, Dat kan ik me voorstellen. Om te maken. Ja. Het, is, omdat het is eigenlijk een beetje ook als een film. Als je een film maakt of jij je maakt een radioprogramma. Ja, je weet nooit hoe het wordt. Dat weet je pas achteraf. En dan gaan mensen bellen en die vinden dit of van dat. Uh -huh. Of er komt een krant. Dus iets creëren, iets maken, is altijd moeilijk. Zoals het liedje van de Hoe altijd zei... See the man with a stage fright... Always wondering if he's right. Dus dat is, ja. Gaan mensen het leuk vinden of niet? Dat weet ja. je nooit. Ik denk het wel. Ik vind het leuk. En ja. ik denk dat het een wereld is die ontsloten moet worden. omdat onze toekomst. Maar dit is echt wel net zo spannend. als het meisje met het rode haar of Ja, ja absoluut. En ik denk ook iets anders erbij is dat. Onze toekomst. Als we kijken naar de aarde, we zijn nu met 7 miljard mensen op aarde. We zijn straks met 9 miljard mensen op aarde. Als we kijken naar het voedsel, wat er is, wat we doen... de ziektes, de, de manier van produceren, is één ding zeker. Het kan al niet op deze manier, op deze aarde. Mm -hmm. Laat staan in de toekomst, dus we zullen moeten veranderen. Mm -hmm. En als je dan kijkt, hè, natuur, artus, magister, natuur... als leermeester rest van kunst en wetenschap. Als je terugkijkt, is de natuur altijd een leermeester geweest voor de mens... En als er nu een deel van de natuur is waarvan we 90% denkt men is nog onbekend. En het kan ook meer zijn. Mm -hmm. Dan liggen daar oplossingen. Die worden al gebruikt. Uh, als je bier drinkt, wit bier drink je uh, gist. In wezen. En op allerlei manieren zonder dat weten wordt het al als stukjes gebruikt. Maar er ligt nog een enorm veld voor ons. En dat is de waar reden waarom de jij die micro zo, ja, zo belangrijk ja, vindt. Om ja, omdat daar een revolutie gaat uh, plaatsvinden in mijn mening dat, uh, waar, waar de dingen gaan veranderen. Mm. En, en dat stuk natuur essentieel is. Want uiteindelijk... als we naar de rest kijken... terugbrengen wat, van wat we hebben. Ik las laatst in het boek, dat vond ik wel een hele mooie zin. Je moet, je moet niet boos worden over wat al weg is. Je moet eigenlijk je totaal richten op, op wat er nog is. En wat er gaat komen. En wat er gaat komen. Mm. En, uh, en ik denk dat... En voor mij, en en dan voor mij een zullen we die, aantal schimmels andere... en die algen nog behoorlijk uh, nodig hebben. En die, die gebruiken we nu al. Als jij penicilline hebben, is een schimmel. Ja. Alleen, we hebben nog te weinig research, te weinig doen we ermee. En we zullen de boel moeten veranderen. Nog een vraag van een luisteraar. Dierentuinen hebben voor conservering van natuur geen enkele betekenis. Dat maakt de geschiedenis wel duidelijk. Oh, dat is diezelfde. Dat is, oh, dat is weer een slootweg. Oh ja. Ja. Ja. ja, nou ja. Uh, dat, uh, de geschiedenis. Uh... Je bent vanmiddag langs de Bokkerrots gelopen, denk ik aan. Ja. Nou, die, waren, die zijn uitgezet <laughs> in de Alpen. Opnieuw. De Wiesent is een ander verhaal. Uh, uh, dus in ieder geval, ik ben blij dat deze meneer uh, even reageert en uh, nadenkt over de natuur. Mm -hmm. Ik ben het niet met hem eens. Maar, een kritisch. Uh, uh, ja, maar het is heel goed, denk ik, dat mensen opiniëren. Wat wij doen is, uh, aan de ene kant, is een stuk recreatie, een ervaring bieden. Mm -hmm. Van je, je opinieert... Nou, en daar zijn verschillende meningen over. Er zijn mensen die zeggen, kijk maar op de tv. Er zijn mensen die zeggen, ga maar naar Afrika. Nou, stuur maar een miljard mensen naar Afrika. Laten we daar maar... Er is ook één ding wat mensen heel erg snel vergeten. Is dat natuur en dierentuinen beginnen steeds meer op elkaar te lijken. Alles gaat in parken. De mens neemt steeds meer ruimte in beslag. Mm -hmm. Er verdijnen steeds meer soorten. En de vraag is, waar en hoe doe je daar wat aan? En hoe zorg je ervoor dat die mensen dat de mens bewust is wat daar gebeurt. Uh, en en daar, uh, daar zijn dierentuinen, denk ik, in essentie voor. Mm -hmm. uh, heb je eigenlijk zelf met een van die... Want ik, ik zit me dat zo voor te stellen dat je daar dan woont. En dat is natuurlijk een prachtig gegeven. Uh, en dat je daar dan s'avonds door dat park loopt met je vrouw. Uh, is er een dier waar jij dan wel een speciale band mee hebt? Nou, ik heb het wel gehad. Ik probeer dat niet te doen. Dat het eigenlijk niet mag? Nou, niet mag. Ja, het ja, nee, ja, mag eigenlijk niet van mezelf, vind ik. Waarom niet? Nou, omdat ik de, de, de scheiding van het territorium belangrijk vind. Uh, op de een of andere manier, dat klinkt raar. Maar ik had het wel met een. Uh, we hadden een bul, een olifant. Dus toen ik de tweede dag directeur werd, was, uh, werd onze olifant uh, Morgan ingeslapen. Die was had artritis, artrose, was. Uh, 50. Het was een ik had er als kind nog opgezeten. Oh, ja? Hij was door Nero geschonken aan de Spaarndammerbuurt. En is zijn arts terechtgekomen. Hij heeft nooit nageslacht gekregen, want uh, na zijn dood bleek dat hij onvruchtbaar was. Uh, maar als kind had ik er nog opgezeten. En de tweede dag uh, hij had hij ontzettende pijn. En dus hadden we, het was al besloten natuurlijk. Uh, dat ja, er was geen hou aan op een gegeven moment. En de natuur sterft zo'n dier een enorme vrede dood. Uh, want die, die pijnen die blijven. Uh, op een gegeven moment, uh, zonder zich af, worden ze aangevallen uh, we, uh, we in de poten gebeten. Uh, Schuwelijke dood natuurlijk, de natuur, wat dat betreft is schuwelijk. En uh, nou, er werd geëuthanaseerd. Uh, en dat was en de tweede dag. Dat was de tweede vuur. dag. En dat was uh, heel heftig, natuurlijk. Nou, later hebben we een fokgroep uh, Oliver, Dat was een bul bij. En die, het was niet heel lang daarna. Uh, en die was eigenlijk ook nieuw zoals ik. En, uh, <lacht> dus als ik dan s'avonds naar liep. Dan zei ik, hé hey, Nicolai. <lacht> dat voelde ik, uh, ja. Dat was meer ja, zo'n... Uh, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. dat is half grappend natuurlijk. Ja, ja. Uh, Nieuwkomers. Wij, uh, wij zijn nieuwe. allebei nieuw. En, en... Uh, maar voor de rest, uh, nou, met, met die gorilla. Uh, maar dat was meer door, door zij gedacht. Maar voor de rest probeer ik dat uh, heel erg op afstand te houden. We hebben wel net weer... Onze hond is uh, twee jaar geleden overleden. Volgens mijn dochter uh, is zelfmoord gepleegd. Was in de... Hij was heel oud. En uh, hij is in, uh, ging drinken in de vijver. En uh, is in één klap uh, gestorven, is dus heel goed, zo'n uh, zo dood. Een, een ongevoelige een dood. Hond. Ja, voor een hond, want die zuigen zich gelijk voor. Ja. En volgens mijn dochter was het, uh, omdat hij zo oud was, wilde hij dan zich uit Ik vond dat wel een mooi gerecht. Ja. Zelf moet wat dieren natuurlijk niet doen. Wil je daar dan in meegaan, als dat zo zit? Nee, ik vind het wel. Ik vind het beeld wel mooi. Ik vertelde ja. het aan onze dierenarts. Die vond het ook een mooi beeld mm. hè, dat je ja. dat dan ziet. Maar we hebben nu uh, weer een pub. Na twee jaar denken: van nemen we weer een hond. Dus dan de hond. Ja. En niet uh, zozeer gaan knuffelen of zo met dierenartsen. Dat, uh, dat vind ik niet passend. Nee, terwijl je dat natuurlijk wel ziet bij de bezoekers. Er zijn bezoekers die wel dat soort banden hebben. Ja, maar dat is goed. Dat, dat, dat... is. Kijk, ja, ik denk dat de, de, de behoefte aan. En je ziet het ook met huisdieren. De behoefte. Onze vraag wat die natuur is, onze hè, nabijheid van de natuur. Je ziet het ook bij het opgroeien van kinderen. Daarom is het zo belangrijk, zo'n arts. dat ze, ze kijken daarnaar. Ze kijken of het nou een musje is die er zit of, of een ander dier. Ze hebben daar, er zitten fases in je leven dat het heel erg belangrijk is. Want het heeft met ons te maken. Het zit ja. natuurlijk ergens diep in ons. En, uh, Natuurlijk hebben mensen die behoefte. Natuurlijk het aaibaren en het enge en, en noem maar op. En, en dat is ook het merkwaardige waar we het daarvoor over hadden. Ook bij dierverzorgen zijn er mensen die alleen maar van slangen houden. Dus mensen die van koudbloedigen. Je hebt mm -hmm. koudbloedige dieren die, die niet eigen lichaamstemperatuur produceren. Er zijn verzorgers die zijn, verzorgd, die, die zijn tol op koudbloedigen. En dan zijn er en, en dan zijn al warmbloedigen. Nou, nogmaals, zijn die vogels. Dus en jij gaat je voor de olifant dus? Die... Nee, ik ga dit ik ga voor, ik ga, ik ga, uh, voor de diversiteit. Ik vind het fascinerend om te zien... hoe elk stukje ingevuld is door een ander organisme. Tot op het kleinste. Overal waar eten is, overal wat te doen is. Is zeg maar, die evolutie uh, is daar terechtgekomen? En, en die oervormen, rhinoceroses, een olifant, een, een miereneter. maar ook een vlinder of een, uh, of een krokodil, wat hè, de oudste nog. Uh, en dat jij voor is. de diversiteit gaat, dat verbaast me dan weer helemaal niks. Nee? Toch? Nee, dat, nee want ik ben zelf Hoe ook de divers. divers? Ik, uh, ik ben zelf dat ook genetisch... Wat komt er uh, op de tegel te staan? Um, Hike. Uh, ja, dat Nou, dat is. Uh, dat is een, een zin die ik heel veel, die ik ooit eens uh, in een college uh, hoorde en die me altijd bij is gebleven en die ik vaak gebruik, waar ik vaak, uh, waar veel dingen op terug te voeren zijn. Uh, dat is de moeilijkheid is niet het nieuwe te begrijpen, maar het oude te vergeten. Mooi. Ja, en volgens mij is die van Keynes, econoom. Uh, en uh, waar het op toepast is. Toe op het, ja. Ja, het klopt. Als je Ik kijkt, moet zeggen hè? dat zo dadelijk op deze zender twee dingen te horen is. Uh, Alice de Bruin in gesprek met Marcia van Til, directeur van Walibi. Dit in het kader van zomervertier. En wij hadden het ook over zomervertier, maar ook wintervertier. Want artist is altijd open. Ja, en er zijn heel veel bloemen in artis natuurlijk. Heel veel bloemen. Ja, de rozen stonden er zo mooi bij ja. vandaag. Ja. Dank, Haik Badian. Dank, meneer Badian. Dit was aflevering 2600... 63. Ja, morgen praten wij met de gitarist Florian Magnus Meyer over de Wagner Experience. Tot dan Radio 1 stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM Archie.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 Dit is Radio 1.